Ik tel de woordjes je in goedbedoelde brieven. Ach, was ik maar dement. Dan was je je niet meer aan de orde. Ik weet wel dat ik ziek ben. Nou ja, mijn lichaam dan, waar het ik in huist. Maar waarom toch die nadruk op je dit, je dat? Ik heb nog liever dat men u zegt, want check, check. Double check check.